De verdachten zijn nog spoorloos. De politie is ook nog op zoek naar getuigen. De ministers Rosenthal en Hillen zitten op één lijn als het gaat om Libië. Dat schrijven ze aan de Tweede Kamer. Hillen zei gisteren dat de missie over drie maanden afgelopen moet zijn... en dat Nederland zeker niet zal bombarderen, zoals andere NAVO-landen wel doen. Minister Rosenthal had gezegd dat het nog geen uitgemaakte zaak is... dat Nederland over drie maanden ophoudt... en ook dat meedoen met bombarderen in de toekomst een optie is... De oppositie vroeg zich af wie het kabinetsstandpunt verwoord. De ministers Hillen en Rosenthal schrijven nu dat ze wel degelijk op één lijn zitten... en dat het Libië-beleid sinds het Kamerdebat van acht dagen geleden niet is veranderd. Een van de weinige gebouwen op het Zuid-Hollandse eilandje Tien Gemeten heeft in brand gestaan. Het is de herberg Tiengemeten. De voormalige boerderij met een rieten dak is helemaal uitgebrand. Er wordt nu nog nageblust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 Een trein die bij dat perron zou stoppen moest een noodstop maken en kwam vlak voor de vrouw tot stilstand. De vrouw raakte zwaar gewond, niet door de trein, maar door de val. Waardoor ze van het perron reed en op het spoor belandde is niet duidelijk. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysers Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Pauwman scoorde beide doelpunten uit een strafcorner.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 En dan het weer. Vannacht ontstaan er opnieuw buien. En dan vooral in de kustgebieden. Morgen overdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En is er opnieuw kans op enkele buien. Het wordt dan gemiddeld 19 graden. Zaterdag is er meer bewolking. Maar het blijft vrijwel overal droog. En op zondag in het oosten wat regen. Dit was het NOS Journaal. Doei. Tabi. De Tot ziens. How do. How do. How do. Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijne. Vanochtend zat ik op het bankje voor het huis toen mijn 70-jarige buurman langskwam. Moet je aan de bak vanavond? Na mijn bevestigende antwoord zei hij. Weet je wat je moet zeggen dan? U kunt met een gerust hart naar Griekenland hoor. Uw pensioen is er al. Style Council was dat met My Ever Changing Moods. Ooit de favoriete single van Buitenbos toen hij hier te gast was in de uitzending. Het parlement sluit de beraadslagingen van dit seizoen vandaag definitief af. Verslaggever Joost Vullings is erbij en doet straks verslag van een bewogen gedoogjaar. En morgen gaat Nederland het Wellinkloze tijdperk in. De president van de Nederlandse Bank had vandaag zijn laatste werkdag. Zometeen een gesprek over de erfenis van Noud Welling met econoom Zweden van Wijnbergen... en journalist Roel Jansen die deze week het boek Wellink aan het Woord publiceerde. Morgen ook viert de Chinese communistische partij zijn 90ste verjaardag. Maar hoe communistisch is China nog? Vragen we straks aan twee Nederlanders die daar zaken doen. En om 5 voor 12 vragen we ons af waarom hedendaagse misdad misdadigers zo weg zijn van El Pacinos Scarface. En we hebben live muziek van twee zombies, Colin Blundstone en Rod Argent. Dat leg ik zo meteen uit, na het nieuws van vandaag. Donderdag, 30 juni. Na de forse bezuinigingen op cultuur en de publieke omroep... vandaag allemaal goedgekeurd door de Tweede Kamer... strooit het kabinet ineens met geld. De overdrachtsbelasting gaat omlaag om de huizenmarkt uit het slop te halen. Prima idee, vindt de vereniging Eigen Huis. Dan zou je zien dat er veel meer doorstroming is. Veel meer mensen die dan ja zeggen... in plaats van twijfelen over de koop van een huis. Ook makelaars zien weer gouden tijden aanbreken en niet alleen voor zichzelf. Geweldig voor de bouw, voor de economie, voor kopers, voor verkopers. Jammer dat het tijdelijk is, maar dit feestje gaan we vieren. Met de instelling Alles boven de zes is hebzucht... komen studenten er niet meer. Deze houding wordt het uitgangspunt. Ik doe nu zelf een opleiding en denk af en toe wel van... oh, ik vind het wel heel makkelijk als je alles twee keer over kan doen. Staatssecretaris Zeilstra wil het hoger onderwijs weer toonaangevend maken in de wereld. Studenten moeten meer gaan doen en beter presteren. De universiteiten zien het zo. Een uh, sportcultuur op de universiteit waar het gaat om winnen... waar het gaat om eruit halen wat erin zit... en niet tevreden zijn dat je alleen maar bij de groep hoort. Studeren is straks minder vanzelfsprekend. Ook de cijfers op de middelbare school tellen mee. En daar zit volgens studentenvakmond LSVB het gevaar. Stel nou, je zit in je laatste jaar, je examen komt eraan... dat jaar scheiden je ouders, je wordt gedumpt door je vriendinnetje... je bent er niet helemaal bij, je hebt lage cijfers... en dan heb je dus eigenlijk je toekomst al verpest. De asbak rukt weer op. In meer dan de helft van de cafés en discotheken waar niet mag worden gerookt, staat die weer op tafel. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. In België kunnen ze daar alleen maar van dromen. Deze 30 juni is de allerlaatste dag dat er in ons land gerookt mag worden op café. Vanaf morgen geldt er in de horeca een algemeen rookverbod. En daar is deze paffende café ganger boos over. Het verbod is het begin van het einde. Teliket ze nog belasting als ze dan onze parapleehuipendeun de al strijden. Sinds de mijnbouwstakingen van 25 jaar geleden... zijn niet meer zoveel mensen de straat op gegaan als vandaag. Honderdduizenden Britten demonstreerden tegen ingrijpende pensioenmaatregelen. Kick this government out! Occupy to stop closures! Kick this government out! Occupy to stop closures! Als de plannen van de Britse regering doorgaan... ziet het er niet best uit, zegt deze Nederlands sprekende docent. Um, dan betalen wij 50% meer per maand en krijgen we 20% minder aan het einde, dus als we ons pensioen nemen. Mick Harre, Frans Duits, Peter Beense. Het zegt u misschien niets, maar daar gaat verandering in komen, want Radio 2 moet meer Nederlandstalige muziek gaan draaien. De Kamer steunt het plan van en Martin Bosma. Maar ik heb wel gezegd dat wat mij betreft een beetje het volksrepertoire, dat dat heel mooi is, want dat wordt elders uh, niet gedraaid. Dus ik hoop dat het, uh, het echte Medijnlied uh, veel gedraaid gaat worden. En na de stemming ontstond er in de Tweede Kamer een jolige sfeer. Het is jammer dat u geen aanstekers bij u heeft. En misschien waren de Kamerleden wel zo uitgelaten... omdat ze de baas van de publieke omroep in precies het juiste genre... zachtjes hoorden zingen dat hij het toch niet doet. Ik trek me daar toch wel lekker niets van Want collectie is om zo gillen. Dat was Nieuws Vandaag, op radio en tv. En Marielle Hageman heeft het ontbijt van morgen al op en de ochtendkant gelezen. De redding van Griekenland wordt een marathon, verwacht de Telegraaf in het commentaar. De komende week moet duidelijk worden of Europa het eens wordt over de nieuwe miljardensteun. En in eigen land vindt minister De Jager een kritische Tweede Kamer tegenover zich... Intussen brokkelt de steun van de Nederlandse bevolking snel af, is de taxatie van de Telegraaf. Zeker nu verschillende economen waarschuwen dat de steunmaatregelen labmiddelen zijn. Griekenland zal door zijn zwakke economie en slechte arbeidsmoraal nooit uit de put raken. Dus is volgens de krant de kans levensgroot dat de Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk toch zal moeten opdraaien voor de Griekse problemen. Politici die dat ontkennen draaien hun kiezers een rad voor ogen, waarschuwt de Telegraaf. Trouw maakt de balans op van het eerste parlementaire jaar van het kabinet Rutte. Het kabinet heeft in de presentatietalenten van zijn premier een belangrijke troef, vindt de krant. Hij weet met zijn optreden veel twijfel weg te nemen. Maar Griekenland hangt als een slagschaduw over de Haagse politiek. En de diepere problemen in de Nederlandse samenleving worden vooralsnog niet aangepakt. De scheiding tussen de groepen die ontevreden en angstig zijn... en zij die optimistisch de nieuwe uitdagingen aangaan is groot en groeiende. Daaraan is Rutte, vrolijk en amabel als hij is... in zijn eerste jaar voorbij gegaan, luidt de analyse van Trouw. De Volkskrant betwijfelt of het nog gaat lukken... met de tweede poging van de Gaza-vloot. Die is bedoeld om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Er is sprake van voortdurende tegenwerking. Door sabotage, aanklachten en problemen met verzekeringsmaatschappijen... is het vertrek van de vloot nu al dagen uitgesteld. En dan is er nog een andere kwestie die de tweede Gazavloot vloot parten speelt. Voor veel activisten begint de tijd te dringen... omdat hun vakantiedagen opraken. Volgens de Volkskrant lijkt de strategie van Israël te werken... om op voorhand zoveel mogelijk stokken tussen de wielen te steken. Met de vakantie voor de deur heeft NRC Next een speciale editie... Alle illustraties in de krant van morgen zijn puzzels en spelletjes. Ook staat er een verhaal in over de spelindustrie. Daaruit blijkt dat vrijwel alle succesvolle bordspellen zijn bedacht door Duitsers. Een populaire verklaring is dat Duitsers erg van regeltjes houden. Een andere uitleg is dat in de jaren 70 een sigarettenfabrikant... samen met een andere fabrikant spellen op de markt bracht met veel rookmomenten. Maar Duitse spellenontwerpers denken dat vooral toeval een rol speelt. En dat daarom Nederlanders ook best nog wel eens een succesvol spel kunnen ontwikkelen. De PVV-motie om Radio 2 te verplichten meer Nederlandstalige muziek te draaien... is met gejuich ontvangen door de vaderlandse muziekindustrie, valt te lezen in het AD. Jaap Buis, die door de krant de Godfather van de moderne palingsound wordt genoemd... reageert met "Hé, eindelijk... De nummers van zijn protégés Jan Smit, Nikken Simon en de drieërs worden volgens hem door de meeste radiostations genegeerd. Bij het radiostation 100% NL zijn ze juist weer verbaasd over de PVV-motie. Daar vinden ze dat de politieke partijen zich niet moeten bemoeien met de inhoud van radio- en tv-programma's. Nog even en de ChristenUnie bepaalt dat de muzikale fruitmand van de EO weer terug moet primetime op 3FM. Of dat het CDA polka's wil op Radio 4 en Marsmuziek op Radio 1. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En live muziek dus vandaag in het oog. De ouderen onder u zullen ze nog kennen uit de 60s. Colin Blunstone en Rod Argent maakten deel uit van de zombies die toen onder meer de mega-hit She's Not There scoorden. Welkom, gentlemen, it's is we'll do, we'll do a little bit of talking later on, but could you introduce the first number, please? Yeah, the first one we're going to play is actually the, the song which was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 Let me try with pleasure and hands to take you in the sun to promised lands to show you.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 your name, who's your daddy? Is he rich like me? As he taken any time to show you why? Colin en Rod Argent namens de Zombies. Time of the season. Thank you very much. We'll have you back in a minute. Uh, de VVD, CDA, CDA en PVV kijken tevreden terug op het parlementaire jaar. Bij de oppositie kijkt men liever vooruit... want het kan natuurlijk niet eeuwig goed gaan met het kabinet en gedoogpartner PVV... Politiek redacteur Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedavond. Ja, het is de uh, overbekende laatste dag voor het uh, recess vandaag. Dan wordt het meestal later in Den Haag. Moet er nog veel afgehecht worden? Is het eind al in zicht? Nou, ik denk dat ze dan zeker nog wel een uur aan het debatteren zijn. Nou ja, debatteren het is vooral moties indienen. En dan mag de betrokken bewindspersoon zeggen of ze het eens is met die moties of niet. Ja, en dan moeten ze nog gaan stemmen. En dat duurt zeker nog anderhalf uur. Dus het wordt half twee, twee uur vannacht. En dan gaan ze naar huis of ze gaan nog even nou ja, een stuk in de kraag drinken. Dat is ook een goed Haags gebruik. Ja, en dat, dat laatste geldt dan vermoedelijk vooral uh, de, de regerings- en uh, gedoogpartijen. Uh, want... Die hebben wat te vieren, hè? Zijn ze tevreden? Ja, zeker. Ze hebben de afgelopen weken natuurlijk een hele hoop bezuinigingsplannen gepresenteerd. Ja, en daar zijn ze onderling uitgekomen. En ze hebben dus het gevoel op schema te liggen met de uitvoering van het regeer- en gedoogakkoord. Dus we gaan nu ook luisteren naar twee eh, tevreden fractievoorzitters. Siebrand van Haarsma-Buhmer van het CDA en Stef Blok van de VVD. De samenwerking is uitstekend, moet ik zeggen. Ik zit eh, iedere week... Tenminste één keer met de coalitiepartners om de tafel. Dan nemen we de zaken die die week spelen door. En dan zijn we iedere keer goed uitgekomen. Is er wel een beetje vuile was die nog niet buiten is gehangen? Maar is het er wel? <laughs> vuile was laat je onderin de mand liggen totdat hij gewassen is. Um, het, het zijn natuurlijk vaak echt stevige onderhandelingen. Want het, het zijn lastige problemen waarvoor we staan. Dus uh, ja, er is vaak tot laat in de nacht onderhandeld. En de volgende ochtend vroeg nog een keer... Maar we kunnen al een, een heel aantal concreet resultaten laten zien. En hoe lang blijft het zo hecht? Tot uh, de volgende verkiezing in 2014. Bij de oppositie zien ze al wat kleine barstjes.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 Ja, je hoorde Stef Blok van de VVD zeggen... dat er heus wel eens pittige discussies zijn in de coalitie. Maar als er eenmaal afspraken zijn gemaakt, dan is er ook een afspraak. En dat is nog wel eens anders geweest bij het vorige kabinet. Dus daar zijn ze bij het CDA erg blij mee. En ze, uh, ja, ze roddelen ook niet onderling. Nou, en dat zorgt ervoor dat de sfeer goed blijft. En ondanks af en toe wat wilde uitspraken van Wilders... Hm? die overigens geen tijd had om, om, om mee te werken. Dat is jammer. Ja, jammer, ja. Nou, hoorde ik jou ook spreken over barsjes die de oppositie zou zien. En ik zag veel oppositieleden de afgelopen dagen en weken uh, op uh, podia om uh, zwaar kritiek te leveren op dit kabinet. Maar is er ook iets van waardering te vinden bij de oppositie... ...voor, voor wat dit kabinet aan het doen is? Nou, uh, als er iets van waardering is, is het op een buitengewone uh, cynische toon. Job Cohen van de PvdA. Ja, ze hebben beloofd een kabinet waar rechts zijn vingers bij kon aflikken. En dat lukt behoorlijk. Ze hebben beloofd om uh, keihard het mes te zetten in alle sociale voorzieningen... En, uh vooral heel kil te gaan bezuinigen. En ik moet helaas constateren dat ze dat aan het doen zijn. Het kabinet zei, uh, we zijn een minderheidskabinet, we reiken echt echte hand aan de Kamer. En we hebben eigenlijk vanaf de eerste debatten al over de regeringsverklaring... Ja, blootgelegd dat dat niet is wat er gebeurt. Het kabinet heeft uh, het hele pakket aan uh, binnenlandse bezuinigingsmaatregelen van 18 miljard... Daar wordt niet de hand op gereken, moet je constateren. Dat is echt, dat ligt vast in het gedoogakkoord. Ja, dat was Jolande stap van GroenLinks. Hm? Ja, kijk, de grootste teleurstelling bij de oppositie is eigenlijk dat men er gewoon niet in slaagt die bezuinigingen wezenlijk bij te sturen. Ja, dan staat men gewoon domweg buitenspel. Ja, en op het op punten waar het kabinet niet op steun kan rekenen van de PVV, ja, heeft de oppositie in wisselende samenstelling het kabinet iedere keer aan de meerderheid geholpen. Denk aan ja. Kunduz, Libië, Griekenland, heel erg belangrijk. En daar zit toch wel diepe frustratie. Want ja, dat ze net allemaal kwesties waarvan ze zeggen... dan gaan we het kabinet niet mee pesten. Daar ga je niet tegen zijn om het tegen zijn. Ja, daarvoor zijn die kwesties te belangrijk. En je proeft wel dat ze een keer echt nee willen zeggen... tegen het kabinet met z'n allen. Maar als je dan vraagt, ja op welke kwestie gaat het gebeuren dan weet niemand dat. Dus de oppositie is nog steeds zoekende. Ja, want je, je zei in, in wisselende samenstelling dan toch het kabinet steunen. Eh, er was eh, toen dit kabinet aantrad ook veel sprake, veel gedoe over linkse samenwerking. Hoe Is daar eigenlijk nog wat van gekomen? Nee, ja, in het begin was die, die linkse samenwerking nogal een zeggen hoog van de toren afgeblazen, waren mensen die droomden zelfs van fusies, of weet je, samen, constant samen optrekken. Eh, dat heeft men achter zich gelaten. Men gaat nu gewoon veel pragmatischer samenwerken. De fractievoorzitters, die spreken elkaar veel, komen elkaar ook veel tegen bij de demonstraties. Maar sinds kort overleggen ook de fractiesecretaris iedere week. En dan maken ze gewoon hele praktische afspraken van, nou zullen we in een bepaalde vergadering gezamenlijk om een brief vragen of gezamenlijk een debat aanvragen en dat werkt eigenlijk veel beter. En waar men het dus eens is, trekt men samen op, maar ze accepteren ook gewoon de verschillen. Alexander Pechtold van D66. Ja, de oppositie is in het Nederlands systeem natuurlijk een begrip wat uh, ja, wat, wat, wat nogal wat kikkers uh, vertegenwoordigt in die grote kruiwagen. Hè. Daar zit de, de, de, Dier, de Partij van de Dieren in, daar zit de ChristenUnie in... daar zit D66. En, uh, daar, daar, daar, zit, er zit heel, daar zit heel veel variatie in. Uh, D66 als progressieve centrumpartij uh, in het politieke midden... Uh, heeft een hele andere ideeën en vindt dat dit kabinet eerder zaken laat liggen en te weinig doet, dan bijvoorbeeld uh, Roemer en Cohen, die zeggen dat ze te veel doen. Dus ja, daar, daar zit ook gewoon een verschil in, dat herken ik. Ja, en daar is het eigenlijk ook weer het probleem van iedere oppositie in Nederland. Het bindmiddel is dat je met z'n allen wilt dat het anders gaat. Maar ja, over de oplossing is de oppositie het nooit eens. En dat is vaak voor een kabinet in Nederland wel zo gemakkelijk. Ja, nou, uh, verdeelde oppositie en een uh, kabinet en gedoogpartner dat in ieder geval de schijn van uh, hechtenheid weet op te houden. Um... Is er nog hoop voor de oppositie? Gaat het een keer lukken om die barstjes uh, wat groter te maken? Ja, de, de hoop is er wel. Uh, men ziet naar de zomer. Denkt men dat het gaat veranderen? Laten we maar eens luisteren naar Jolande Sap van GroenLinks. Het verantwoordingsdebat, toen zag je voor het eerst ook uh, toch wel wat onderhuidse irritaties ontstaan. En het leek alsof het een afgesproken spel vooraf was. Toen clashte het hard, natuurlijk op de eurocrisis en op Griekenland. Maar tegelijk zag je wel um, nou ja, dat Rutte daar uh, Wilders echt verweet om uh, fact-free, dus feitenvrije politiek, te bedrijven. En dat dat wel ook uh, een behoorlijk hard debat was. Dus je ziet dat daar wel schuring op ontstaat. Ja, en zo hoor ik echt wel meer verhalen in het Kamergebouw. Men ziet al basjes of men voorspelt eh, scheurtjes. Hm. En de redenering is eigenlijk als volgt. Kijk, wij van de oppositie raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Dat vertelde ik net. Ja, en zo'n eerste jaar loopt het altijd soepel met een kabinet. Hebben een regeerakkoord, dat is gewoon een spoorboekje. En dat volgen ze. Maar naarmate de tijd verstrekt, ja, komen er onverwachte zaken op het pad. Dat zien we nu al met Griekenland. Uh, maar er gaan natuurlijk ook bezuinigingen komen... die gewoon domweg eh, niet door kunnen gaan, om welke reden dan ook. En er kunnen nog extra tegenvallen worden komen in de zorg. En, ja, en dan moet men gaan improviseren. Dan wordt de zoektocht naar geld moeilijker. Ja, en dan zou het best kunnen zijn dat Geert wilde zegt... ja, ik wil niet nog meer bezuinigingen voor mijn Henk en Ingrid. Het CDA staat natuurlijk ook dramatisch laag in de peilingen, dus ook die partij kan gesteigen. Uh, ja, en waar dus het regeer- en gedogenakkoord uh, geen uitkomst biedt, zijn er kansen voor de oppositie in zo'n minderheidsconstructie. Maar men realiseert zich wel dat de wrijving van binnenuit moet komen. Dat kan je niet afdwingen als uh, oppositie. Maar ja, hoop doet leven. Wie weet is het allemaal uh, juist ja, de, de wens te vader van de gedachten. Want inderdaad, bij de coalitiepartijen hoor je slechts uh, op, uh, zeg, uh, optimistische geluiden. Maar één ding is zeker, de algemene politieke beschouwingen na deze zomer, die gaan heel erg spannend worden, het debat naar aanleiding van Prinsjesdag. En uh, nou tegen die tijd uh, meld ik me wel weer eens. Maar eerst gaan we met vakantie. Ja, zeker daarom. Dus uh, tot die tijd uh, probeer ik een, een radiostilte in te lassen. Oké, okay. dankjewel, Joost Vullings. Back behind the mics, Colin Blundstone and Rod Argent from The Zombies. Welcome back. Um, I still remember you from the 60s, but I, I take it The Zombies do exist, do still exist, or do exist again? We, We're, sorry. Well, <laughs> Colin Blundstone, yeah. <laughs> yeah, we do still exist. Um, there was a long time when we weren't playing as The Zombies, but about uh, the year 2000, uh, Rod and I got back together again, and we didn't really have any intention of of calling ourselves the zombies but uh, when we played together people expected zombie tunes and promoters billed us as the zombies and so we thought if that's what people want so you're back and yes. and i i saw on the website that you're uh the band's going to japan next week next tuesday we're going to japan uh, yes for how long i think we're going for about uh, 10 days you're, you're big in japan well I think, I think we'll find out we're... when we get there. I hope so well we've got a new album out called Breathe yeah. Out Breathe In yeah. and uh, it's had some fantastic reviews and uh uh, in the UK, and um, we're really looking forward to you know playing a lot of, of of the new music that we've done, as well as the old stuff, of course. As well. Yeah, and that new album is that uh, still 60s style, or, or have you changed the tune uh, since? We never think about uh, what style we do. We just we just get enthusiastic about the songs, and then try and try and make them work. It's, it's what we've always done. Okay. Um. And and you know to have that path ahead, doing something creative now is essential to us, really. Otherwise, we go crazy. Um. But we have as much fun doing that uh, now uh, as we did then but it's a very natural process as it always was Okay, so let's hear one of the new songs Yeah, we thought we'd do um, the, the song that Colin wrote on the album yeah. um, This one is called Any Other Way I remember seeing you standing there, alone in a crowded room. Suddenly your presence filled the air, there's nothing that I could do. Always knew you were the only one, I never told you so, Thought you'd understand. You think I would have found it by now? Found a way around it somehow. If there was any other way. I left you on a rainy summer's day. I thought you understood. You turned and never looked around again. I knew you never would. We were. Shining in your eyes, tears were filling up my mind. If there was any, any other way, way, don't you think I would have found it by now? Found a way around. If somehow if there was any other way, and if the world should end today, I'd take my last breath, whispering your name, wondering if you'd ever felt the same. There was any other way Were filling up if there was any other way, don't you think I would have found it by now? Found a way round it somehow. If there was any other way. And if the world should end today, I'd take my last breath, whispering your name. Wondering if you'd ever felt the same. If there was any other way. There was any other way There was any other way Any Other Way From the nieuwe CD van de Zombies Breathe In, Breathe Out who were Colin Blunstone and Rod Argent Thank you very much ik heb me nooit verveeld, ik zal me nooit vervelen... en iedereen die voorspelt dat ik in een zwart gat ga vallen... na mijn afscheid bij de nee. Nederlandse bank, vergist zich. Rustelend citaat uit het boek Wellink aan het woord... Vanaf morgen is Nout Wellink oud-president-directeur van de Nederlandse Bank. Tijd om het te hebben over de erfenis die Nout achterlaat. Met Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En journalist Roel Jansen die dat boek met Wellink heeft gemaakt. Goedenavond. Goedenavond. Heren. Goedenavond. Uh, Roel Jansen, ik wil met jou beginnen. Gaan we, we Nout Wellink missen? Nou ja, iemand die zo lang in het publieke domein heeft gefigureerd zoals Wellink. Hè? 14 jaar president van de Nederlandse Bank, die ga je natuurlijk missen. Zeker Wellink met zijn... Uh... Ja, met zijn sleep in de benen en zijn karakteristieke manier van praten... wat hij weliswaar bij sommige weerstand opriep... maar ook wel, uh, toch wel zijn charme had. Dat, ik denk, die stijl, die, die zullen we gaan missen. Bovendien, zijn analytische vermogen... dat heel erg sterk is en heel goed ontwikkeld is... dat zullen we gaan missen. En ik denk ook wel de waarschuwingen... die hij bij tijd en wijle uiten om geen gekke dingen te doen. Ja, Zweden van Wijnbergen, vond u het een, een goede bankpresident? Ja, kijk, Wellink heeft op de gebieden waar hij zich thuis voelde... echt de traditionele centrale bankier, macro, uh, wisselkoersen... Uh, brillant, als hij een briljante bankpresident, precies zoals het moet. He, heel scherp, maar conservatief aan de rem hangen. Nou, daar, daar hebben we centrale bankiers voor. Hij uh, heeft geweldig goed gepresteerd... bij het maken van dat internationale toezichtkader voor banken. Uh, hij is, en de, de laatste twee, drie jaar is hij in een rol geworpen... door allerlei omstandigheden, een beetje buiten zijn macht... Um, van houden op individuele banken. Dat had hij nooit ja. gedaan, daar had hij geen ervaring mee. En daar werd hij ingegooid op het allermoeilijkste moment... Nou meteen na die Lehman-crisis. Ja, daar is uh, die periode, daar heeft hij wat kritiek gekregen. Ja. Ik vind dat dat niet afdoet aan zijn uh, absoluut briljante prestaties... op die andere twee gebieden, want uh, dat, daar, daar letten mensen nu al minder op verklaart ook om hij internationaal zo'n grote reputatie heeft. En daar is hij alleen op die twee, zijn, zeg maar zijn eigen gebieden... is hij internationaal opgetreden. Hebben we bij de euro-introductie, eh, de ECB, Frankfurt, Basel Committee, daar kenden ze hem van en daar is hij ook briljant in. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Ja. Uh, Roel Jansen, je hebt lang met Naud gesproken voor, ja. Uh, ja. voor dat boek. Um, laten we hem even iets systematischer nog doornemen. Wat, wat, waren zijn, uh, wat vond hij zelf zijn sterke punten eigenlijk? Nou, Ik denk dat hij de zweden gelijk heeft. Dat hij, hij is natuurlijk echt opgegroeid als een centrale bankier. Het monetair beleid, dat vond hij fantastisch. Het macro-economisch beleid, dat, dat was echt zijn ding. Daar is hij ook... Ja... Zelfs als ambtenaar was hij er al mee bezig en later bij de Nederlandse Bank heeft hij dat overgenomen. En hij werd min of meer zijns ondanks de toezichthouder en het gezicht van de Nederlandse Bank de afgelopen drie, vier jaar. En daar zijn natuurlijk wel een paar dingen misgegaan. Dat herkent hij zelf ook, dat er dingen fout zijn gegaan, dat het misschien anders had gemoeten, dat ze misschien toch wat dingen anders hadden moeten aanpakken en zo. Maar ja, dat zegt hij er dan wel meteen bij, dat is dan nu, hè. met de kennis van nu kijken we terug op hoe het gegaan is. Mm -hmm. uh, hij zat ook ontzettend moeilijk, want je zit in juridische kaders. Er zijn allerlei wettelijk, wettelijk, wettelijke verplichtingen waar de Nederlandse bank zich aan moest, moest houden. Plus nog een hoeveelheid geheimhouding en zo waar ze aan verplicht zijn te voldoen. En mm -hmm. ja, hij heeft wel heel veel vervolgens over zich heen gekregen. Alsof hij eigenlijk de enige was die schuld had aan het ontstaan van de financiële crisis... of aan het omvallen van en, ja. ja, Zo was het natuurlijk toch ook weer niet. En Zweden uh, van den Berg, ik had ook wel eens het idee dat hij uh, dat, dat in het verkeerde toneelstuk terecht was gekomen. <laughs> het, het, was, ja. het was niet meer zijn tijd de laatste jaren. Wat was er precies veranderd... waardoor hij er niet meer in past? Zeker bij dat banktoezicht. Hè, dus niet op zijn andere twee punten. Daar heb ik nul kritiek op. Maar zeker bij het banktoezicht bij individuele banken... denk ik dat dat klopt. Uh, hij is natuurlijk groot geworden in een tijd... waar uh, het bankieren veel minder internationaal was. Waar er mensen als Jan Kalf liepen. Nou, voor sommige van uw ik betekent Abraham. dat nog wat. Ja, <laughs> um, en dat waren allemaal mensen met ontzag voor de centrale bank. Nette mensen. En als er een probleem was... ging je om de tafel en dan werd het opgelost... en kwam het nooit naar buiten. Hmm. De laatste tien jaar is de hele financiële wereld dramatisch veranderd. Het is veel agressiever geworden. Veel meer internationale spelers. Minder ruimte voor gentleman's agreements. En ja, ik denk dat Welk zich verbaasd heeft soms... dat ja, als hij zijn wenkbouwfondsen er soms dingen niet gebeurden. Kijk naar Iceheven, die ja. een afspraak met hem maakte... en nog binnen een maand er lak aan heeft. Nou, dat kwam tien jaar eerder niet voor. En ja, die ja. stap, daar heeft hij moeite mee gehad. Ja. En nu zegt hij ook van de, de IJslanders, die waren eigenlijk de kwade trouw. Die hebben die mij die belazerd trouw. en uh, dat is niet alleen vervolen. hem... Ook de Britten trouwens, hè, want daar is het eigenlijk net zo hard misgegaan. En uh, ja, daar uh, is hij ook wel heel kwaad over, eigenlijk. Dat ja. de centrale bankiers onderling. Uh, niet meer 100% elkaar kunnen vertrouwen. Nee, en de toezichthouders en, en, en, met elkaar. Dus nou hadden ze in niet. IJsland een dronken ex-politicus. zoals centrale ja. bankier. Nou, ja, dus die heeft, had dat, ook niet helemaal de goede Dat, dat, als dat hebben we al tegen hem gezegd. Van, maar dat, heeft niet helemaal dat niet, de goede achtergrond. Waarom ja. hebben jullie dat niet uitgezocht. wat voor types dat waren daar in IJsland? Want daar stonden ze bekend als de Dirty Thirty. En toen zeiden ja, daar ga ik niet over. Dat zijn de IJslandse toezichthouders. die dat moeten doen. Het ja. was dus maar een clubje van 25 mensen of zo. Maar had, had, had Nout Welling in die gesprekken. die jij met hem gevoerd hebt voor dat boek zelf. ook een beetje dat besef van ja, dit is mijn tijd niet meer. Ik snap. Deze cultuur niet? Nou, dat zal hij nooit openlijk zo zeggen. Maar ik geloof ook niet dat hij. dat, het, dat hij helemaal vervreemd is van de cultuur. Hij heeft toch wel haarscherp door wat er in de wereld gebeurt, hoor. En. Uh... Maar dat is nog iets anders dan een adequaat antwoord op Ja, Maar op zijn twee andere gebieden, gebieden waar je zich thuis voelt... en waar die eigenlijk als een helm had gelegen gewoon in door had kunnen gaan... is natuurlijk wel met alle ontwikkelingen meegegaan. Basel 3 is een behoorlijke aanscherping in de goede richting van het toezichtkader voor banken. de nieuwe is het toezichtkader voor banken. Daar moet iedereen zijn nationale wetgeving op gaan mikken. En dat is, nou sommige economen vinden het niet genoeg... maar iedereen is over eens dat het allemaal stappen in de goede richting zijn. En ja, heeft toch een hoop kippen... Ja, op één, één melodie laten kakelen. Dat is hem toch wel gelukt. Ja. Dus uh, daar, nou, dat heeft hij goed gedaan. En, ja, en wat, wat... Gewoon de standaard macro dingen blijft hij precies. Ja. Uh, zoals econo theoretische economen zeggen: dat moet je hebben. Een intelligente conservatief. Aan uh, de Williams. rem hangen. Ja, nou ja, wat het toezicht betreft, hij heeft. Uh... Kijk, de centrale bank die zegt dat niet. Ze hebben bijvoorbeeld tegen de DSB-bank van Schering gezegd: Jullie mm -hmm. moeten dit doen, jullie moeten dat doen. Ja, en dan gebeurde het niet en dan schoot het niet op. En daar hebben ze misschien wel te traag op gereageerd. Mm. Ja, dat, dat, kun dat, is het proeven, dat kun je ook wel proeven in zijn, zijn reacties en zijn verhaal nu. Uh, ja, misschien hadden we eerder dit moeten doen, misschien dat. Maar ja, dan weet je nog niet zeker of het gewerkt had. Want ja, ja. Uh, nou ja, nee, maar het, verwijt, het verwijt, wat hem. Wat ik nog steeds heb, ik, begrijp, ik heb tegenwoordig wel meer begrip van waarom het zo gegaan is, maar ik, dat verandert niet het feit dat ik die kritiek nog steeds heb, is dat hij te lang uh, is. Ja, een beetje achterover blijft blijven leunen van, nou misschien ga, komt het wel goed. En meestal, uh, ik heb zelf ja. nogal, nogal wat crisis meegemaakt in ja. andere landen, en meestal wordt het alleen maar heel veel duurder als je te laat ingrijpt. Ja. Ja. Zijn... Ik snel hard ingrijpen, ja. en dat is niet zijn stijl. Zijn les, ja. zijn les is nu wel van dat moet je sneller doen, en dat heeft hij dus bijvoorbeeld maar even een ander soort crisis. De Europese schuldencrisis van, ja. van Zuid-Europa heeft die ook gezegd, daar moet je veel sneller ingrijpen. En de politici in Europa die zijn daar veel te traag mee. Ja. Een van de gevolgen van, van al die kritiek van de laatste jaren... is dat de politiek zei, er moet een cultuuromslag komen bij de, ja. de Nederlandse bank. Welke, welke cultuur uh, moest er precies omslaan in, in wat? En heeft hij daar zelf nog aan gewerkt? Nou, uh, ja, daar heeft hij zeker aan gewerkt. Daar zijn ze eigenlijk meteen mee begonnen. Want zijn ze zijn zich natuurlijk toch wel lam geschrokken. Ook van alle kritiek die ze over zich heen kregen. Alle baggeren en, uh, en verwijten. En uh, ja... De, de cultuuromslag is eigenlijk dat men scherper moet zijn. Dat de toezichthouders beter samenwerken met de afdelingen... die zich met monetair en economisch beleid bezighouden. En dat je bijvoorbeeld als je een bankvergunning geeft aan een bank uit... nou noem maar weer even IJsland... dat je dan ook even let op de economische omstandigheden in IJsland. Hoe het eigenlijk gaat, hoe het daarvoor staat. Maar ik dat ik lees je dat vandaag... niet helemaal gescheiden houdt... Ja. maar dat je dat juist geïntegreerd bij elkaar voegt... en dat je die mensen met elkaar laat praten... en dan samen tot een verstandig besluit nee. laat komen. Maar ik lees vandaag in, in de krant waar jij lang voor ja. gewerkt hebt... NRC Handelsblad dat Welling vindt dat de maatregelen die de regering nu genomen heeft, namelijk door de positie van die directeur toezicht belangrijker te maken, dat dat juist averechts werkt. Ja, hij zegt ten eerste daarvan, van, dan, krijg, dan dreigt de situatie de ontstaan van twee kapiteins op één schip. Nou, dat moet je niet hebben. Ten tweede, de president blijft altijd het gezicht naar buiten, hoe je het ook went of keert. Ook al maak je die directeur toezicht, eh, profileer je die sterker en maak je hem zelfstandiger. En ten derde vindt hij dus niet, juist niet dat je dat toezicht apart moet zetten en nee. moet, eh, apart moet verzwaren. Je moet het juist integreren met de rest van ja. de centrale bank. Zweden? Nou, Twee dingen. Allereerst, ik vind dat hele cultuuromslagverhaal een beetje onzin. Dat is consultant speak, wolkjes tekenen. Dat vind um, ik wel wat, wat, wat er gebeurd is dat die centrale bank... nooit totaal onvoorbereid was op serieus omvallende banken. Ja. Dat hadden ze nooit eerder meegemaakt. Of het waren hele kleintjes die zo'n beetje onder de mat geveerd konden worden met behulp van de grote banken. Maar nu was... Uiteindelijk is het niet misgegaan, maar zelfs die in G wankelde. Hmm. Wie, althans, daar al was men bang voor, misschien ten onrechte zelfs. Maar goed, het was grote scheeps. En men heeft geen enkel, nog steeds niet, een goed doordacht beleid van wat doe je eigenlijk. Hè? Er ja. is niet dus, u, een... u heeft een keer gezegd, er was niet eens een scenario. Nee, dat is ook zo. Uh, dat is op een hele rare manier naar buiten gekomen. Namelijk toen uh, de Rijksrecherche Rijks, al nee, geweest en de Rijkspolitie, weet ik veel wie, deed hm. een onderzoek deed naar het lek rond DSB. Rond dat, DSB dat, ja, dat, ja, dat weekend dat de Volkskrant uh, komt. Een vrij dramatisch verhaal. Daarvan zie je dat ze niet in staat waren dit goed en effectief te doen. Dat was natuurlijk belachelijk. Zo'n klein bankje volle week aan het struggelen bent om er naar binnen te krijgen. Ja. Dat was natuurlijk onzin. Was een en die Rijkspolitie doet gewoon netjes hun werk. Ze zei, oké, okay, mag ik het draaiboek zien? Dan weet ik wie, wanneer waar geïnformeerd wordt. Dan bleek er niet te bestaan. Ja, dat, ja. dat, ja, dat, dat, dat ontkent worden. Kijk, nou, ja. kijk er was het, ze hadden in de zomer dat heette dan het project Homerus bij ze. En zo'n project, als het de naam krijgt van een Griekse god... zoals hij de, welke er meteen bij vertelt... Ja, dan gaat er zo'n heel scenario en een draaiboek gaat lopen. Nou, op wat, wat ze in hun kwartaalbericht zei, was een heel ander verhaal. Hierna hmm. Toen zei ze, er was wel een draaiboek... maar dat was een ambtenaar bereid een, een, een, een voorstel voor... Dat voor de directie en dat is het. Dat nou, is een uit een eigen kwartaalbericht, rond. Nou, hij hij <laughs> Rots, vertelt okay. het nu wat uitgebreider en dat er ja, veel meer mensen is, bij betrokken waren. Even, even tot slot: dat uh, was niet. Uh, <laughs> niemand uh, trekt in twijfel dat Welink internationaal zeer gerespecteerd en wordt. Uh, heeft, heeft hij uh, tenslotte de Nederlandse positie binnen Europa versterkt tijdens zijn uh, bankpresidentie. Nou, hij heeft natuurlijk oh. een grote invloed gehad. Uh, in bijvoorbeeld dat hele toezichtskader. Dat is erg ja, belangrijk voor Nederland. De dat is, ja, dat is belangrijk. Hij is een belangrijke stem geweest bij de euro. Ja. ja. Als jij daar lang rondloopt, iedereen kent je... en je bent dan ook nog eens persoonlijk een duidelijke, hele zware figuur. Hij is, hij is een, een, een hoogvlieger geweest op dit gebied. Ja, dan heb je invloed. Dat he, maar ik weet ook niet of dat nou Nederland versterkt heeft dan wel. Ja, Welling was gewoon invloedrijk, omdat hij erg goed was op dit spel. Ja. Ja. En omdat hij al jaren meeliep natuurlijk. In ja, maar ook omdat hij goed is. Je kunt ja. jaren meelopen als een klunst en dan vinden ze... Ja. Deze klas. <laughs> ja, goed. Zo, zo. Nou, dat is waar. Ja. Volgens mij gaan we missen. In ieder geval bedankt Absoluut. voor dit gesprek. Roel Jansen en Zweden van mij mee. Graag gedaan. Mijn land is sweet country, tis of die, van twee andere oudjes, Crosby en Nash. De grootste politieke partij van de wereld, de communistische partij in China, viert morgen zijn negentigste verjaardag. Wie daar lid van is, die maakt makkelijk carrière, maar hoe werkt het eigenlijk voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in het land? Hoeveel hebben zij nog te maken met de partij met het communisme en is dat een nadeel of is dat een voordeel? Is er überhaupt nog iets van te merken, ik praat erover met twee ondernemers waarvan er Eentje in ieder geval al hier in de studio zit... en de andere hopelijk zo meteen aan de telefoon komt. Maar ik begreep dat dat nog niet het geval is. Nu wel. Oké, okay. twee ondernemers dus die uh, uh, al heel erg lang zaken doen in uh, China... Ronald Develing, u bent hier aanwezig in de studio uh, van Develing International. Om te beginnen, wat, wat is dat voor bedrijf? U bent inmiddels met pensioen, maar sinds wanneer was u al actief in China? En wat uh, doet u daar precies? 73, 74. Mijn eerste twee reizen in, uh, was in 1974. Uh -huh. Voor twee maanden lang in uh, China. En wat doet u daar precies? Wij kopen uh, in Europa en in Amerika grondstoffen voor de voet... Food, food Ingredients uh, Industrie. Food in de zin van eten. Eten, ja. ja. En dat brengen we daar, uh, naar China. En daar hebben we een, een vijftal warehouses. En een achttal uh, kantoren. En uh, ja, de meeste zakenlui uh, in China kopen daar. Wij doen precies andersom. Wij kopen in Europa en Amerika. We brengen de goederen naar China en daaruit uh, verkopen we. En 1974, uh, dat was dus een paar jaar voor de open deurpolitiek van, ja, uh, van Deng Xiaoping. Ja. Hoe, uh, hoe, waar, waarom toen al naar China? Want toen was China nog helemaal geen uh, grote economische nee, macht. Inderdaad, nou, er zijn natuurlijk een aantal handelsmaatschappijen in Amsterdam... die zich al gericht hadden op China. En uh, de grote multinationals waren daar niet. Uh, nee. Philips wilde daar nog geen zaken mee doen met communistische landen. En wij hadden daar een kans om de röntgenapparatuur van, van Philips uit te leveren. En uh, dat is soms toen goed gelukt. En, uh, een aantal ziekenhuizen zijn uh, uitgerust met deze apparatuur in die tijd. Nou, aan de telefoon uh, Lex van Hesse. Goedenavond. Goedenavond. U uh, bent van het bedrijf Van Hesse. U produceert uh, darmen, onder andere die velletjes rond de, de Hema-worst. En u was het eerste bedrijf dat dat in, uh, in China ging, ging produceren. Hè? Wanneer was dat? Wij zijn in 1979 zelf begonnen te werken in China. Ja. Maar wij waren er al actief sinds de midden zestiger jaren. Uw vader was dat, hè? Mijn die vader dan? was dat, ja. ja. He, he, hebt u daar veel met hem over gesproken? Want de midden zestiger jaren, dat was de tijd van de culturele revolutie. Waar, was er toen überhaupt de, zaken? Midden in de culturele revolutie zat hij daar. Ja, was er in de, überhaupt zaken te doen toen in China? Ja, want in die tijd was China nog een uh, hele kleine economie. Dus, uh, en wij importeerden natuurdarmen uit China... En geloof het of niet, maar in die tijd was 5% van de vreemde valuta... die in China verdiend werden, kwamen van de dierlijke bijproducten. Ja. Dat is nu bijna ondenkbaar. Ja. En uh, hoe, hoe was dat toen, die eerste jaren? Werd u daar met, uh, met open armen ontvangen of, wat, of was het wantrouwen? Hoe, waar liep u tegenaan in China? Nou, wij, in mijn vaders tijd was het alleen maar vertrouwen. Ja. Want uh, dat zat helemaal in zijn nature... Toen ik zelf naar China ging, in, uh, ook in 1974, net meneer Develing, ging ik naar de kant omver. Mm. Uh, mijn eerste jaren waren toch wat meer van uh, wantrouwen. En dat vertrouwen is pas gegroeid na, na heel veel jaren. Ja, had dat te maken met het feit dat toen meneer Develing de partij nog alles bepaalde? Ja, iedereen was lid van de partij. Vooral als je natuurlijk met inkopers of verkopers te doen had, dan waren die zeker lid van de partij. Dus uh, je had echt met uh, ras communisten te doen... die weinig uh, oog hadden voor het kapitalisme. En wat betekende dat voor het zaken doen? Uh, nou ja, uh, in feite moest je volgens de regels eigenlijk... Uh, de reg die zij hadden ingesteld, uh, zaken doen. En dat waren contracten. Uh, de, of het nou uh, dierlijke uh, producten waren of chemie... Uh, die waren nagenoeg allemaal hetzelfde. Mm. En daar moest je je onder zetten. En soms wist je gewoon niet wat je, wat je tekende. Maar het kwam altijd wel op zijn pootjes terecht, dat moet ik wel zeggen. Ja, want, want meneer Van Hess, ik neem aan dat dat nu heel anders is. Ja, want in die tijd was het, wat meneer Develing zegt... volledig juist, was het volledig verdeeld en eerst. Ja. En wij moesten er maar op uh, vertrouwen dat er goed verdeeld werd en goed geheerst werd. Ja. Maar je... nu is het een volledig vrije economie nu. Ja, want komt u de partij nog wel eens tegen ergens? Nee, want de partij, er wordt heel veel uh, verschil gemaakt tussen de partij en het, uh, de centrale regering. Ik wil toch even duidelijk zeggen dat in de huidige regering van China zitten negen politieke partijen. Hmm. Waarvan natuurlijk de communistische partij... Uh, de dominante is. Ja, want ik lees ook wel eens dat iedere CEO van een beetje bedrijf in China nog steeds een rode telefoon op zijn bureau heeft staan met een rechte lijn naar het uh, planbureau van de partij. Of nou, is dat Ja, ongeveer... dat is onjuist. Kijk, mm. de, de voorzitter van het parlement is zelfs geen lid van de Communistische Partij. Momenteel. Nee. Dus het is een beetje, het is natuurlijk een enorme sterke partij met 80 miljoen leden. En ze zijn begonnen met z'n twaalfen. Het was overigens wel interessant dat daar al een groot aantal vrouwen bij zaten. In die tijd al. Ja. ja. Is, de... het, is, het, is het zaken doen daar eigenlijk uh, makkelijker op geworden? Want meneer Develing, ik kan me ook voorstellen dat het wel overzichtelijk was toen. Het, dat was, het was juist. Uh, je deed het alleen met een staatsbedrijf deed je zaken. En uh, dat is nu tegenwoordig uh, totaal anders. Hè. Er zijn maar een, enkele staatsbedrijven zijn er overgebleven. Onder andere die crude oil verwerken enzovoort. Uh, maar uh, er zijn ook multinationals uh, zoals Hire. Dat is een heel groot uh, concern die, uh, die koelka koelkasten, maar ook uh, radio's maken. Dat ja. is een gigantisch bedrijf. Die is uh, even groot, uh, of misschien groter dan Philips. Maar het is veel meer harde concurrentie echt nu. Eh, inderdaad, inderdaad. Ja. Is, is, dat, is dat leuker, meneer Van Hessen, om te doen? Ja, want het, uh, the best thing in business is competition. Dus. Uh, ja. Uh, en het zijn allemaal die clichés. Van the going gets tough, the tough gets going. En dat is in dus <laughs> China moet je wel je eigen weg blijven vinden. Ja. Maar dat is overal in de wereld zo. Ja, maar nu, nu in China ook en, en vroeger niet. Wat, wat, wat is de belangrijkste tip die u een ondernemer in het huidige China kunt geven? Nou, er zijn er eigenlijk twee, als ik zo vrij mag zijn. Dat mag u. Het eerste is, maak een plan voor drie, vier en vijf jaar. Ja. Dus ga niet op een korte termijn uit. Ja. En gebruik de eerste drie jaar uh, 80% van je energie... om een goede lokale partner te vinden. Okay. Want met een zonder goede lokale partner ben je kansloos. Meneer Develing, hebt u er ook nog één? Tot slot. Uh, ja, wij hebben geen uh, Chinese partner. We zijn uh, 100% eigenaar van uh, drie BV's in China. Dus wij hoeven niet een uh, Chinese partner... wel waar we zaken ermee natuurlijk doen. En daar moet je goed mee uitkijken. Heel, heel goed uitkijken. En uh, betalen ze niet, dan gelijk op de zwarte lijst... geen zaken meer mee doen. Oké. Okay. Nou, vroeger was er maar één partner. Dat was de partij, maar die dagen zijn voorbij. Ik dank u allebei heel hartelijk. Het is vijf voor twaalf. En we luisteren nu eventjes naar Al Pacino als Tony Montana in de maffiafilm Scarface. So what do you call yourself? Eh? Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Al Pacino. Scarface. Ja, dat was El Pacino als Tony Montana. Een van de mogelijke verantwoordelijken van de zeer gewelddadige overval... op een geldtransportbedrijf in Amsterdam gisteren... ging verkleed als deze Tony Montana. En dat is niet helemaal toevallig. Want, advocaat Jan Hein Karpers, goedenavond. Goedenavond. U vertegenwoordigde in dat tijd uh, uh, Frankie P. van de, de bende van Venlo. En die was ook al een groot fan van Tony, is niet... Ja, dat was heel kort in het kader van een eventuele herziening en uh, hij was inderdaad een fan van, uh, van Tony Montana. Ja, wat, wat, wat is de aantrekkingskracht van deze uh, filmfiguur op criminelen? Nou, ik denk niet alleen op criminelen, maar iedereen die een beetje van spannende films houdt. Uh, ja, het is een soort van icoon, een criminele icoon die uh, van, van, van niks tot, tot een hele grote cocaïnebasis is opgeklommen en dat uh, spreekt op de verbeelding. Ja. Maar om je nou helemaal als hem te gaan verkleden... ik bedoel, ik zou denken, zet een bivakmuts op. Klaar. Ja, maar ja, als je je verkleedt, dan kun je het ook een beetje op je ziek doen. En ik vind dit wel uh, redelijk professioneel wat er nu uh, aan de hand is. Dat, uh, ik vind een bivak, bivakmuts is een beetje afgezaagd. Ja, en, en komt u het vaker tegen in uw praktijk, die, die link met Tony Montana? Nou, Link, in, in zoverre wel dat je wel eens ziet dat bij huiszoeking schilderijen worden, worden aangetroffen van Tony Montana in bad of zo. Met een berg cocaïne voor zijn neus op een bureau. Het <laughs> ja. zijn wel gewi gewilde items, maar niet alleen in de onderwereld hoor. Nee, waar nog meer dan? Nou, dat heb er ook een. O oh, ja? Ook met een berg cocaïne ervoor? Of, uh... Nee, wij mij zit in bad. Maar uh, ja, het zijn films die door iedereen bekeken worden. Het, het is de best bekeken trilogie die ooit uh, is uh, geregisseerd. Ja, nee, het is een geweldige film inderdaad. Ah. Nou, ik hoop niet dat er heel veel mensen zijn die hem na gaan doen. Uh, hartelijk bedankt, nee. Jan Hein-Kaapers. Graag gedaan. Dit was het Oog van uh, deze donderdag. Morgen is hier weer een oog. En dan zit hier, dat ga ik even voor opschieten, Pieter van der Wielen.